Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur met het NOS journaal. In Pakistan is oud-president Musharraf voorgeleid. Hij wordt beschuldigd van hoog verraad. Musharraf zou als president de noodtoestand hebben afgekondigd om aan de macht te blijven... en kritische rechters op een zijspoor hebben gezet. Musharraf zegt dat de beschuldigingen politiek gekleurd zijn. Hij rekent op vrijspraak. De oud-president keerde onlangs terug in Pakistan na een jarenlang verblijf in het buitenland. Hij wilde meedoen aan de verkiezingen volgende maand, maar de autoriteiten hebben dat verboden. Musharraf kwam in 1999 door een staatsgreep aan de macht in Pakistan. In 2008 stapte hij op. Het kabinet en sociale partners proberen vanochtend alsnog een zorgakkoord te bereiken. Gisteravond lukte dat nog niet.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 Luchtvaartmaatschappijen kunnen waarschijnlijk weer gaan vliegen met de Boeing Dreamliner. De 50 toestellen staan wereldwijd aan de grond vanwege oververhitting van de accu's. Die zijn nu aangepast en de Amerikaanse toezichthouder FAA heeft de accu's nu goedgekeurd. Andere landen zullen waarschijnlijk snel volgen. De affaire heeft Boeing zo'n 600 miljoen dollar gekost.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 Krijg er een, krijg er een, krijg er krijg er Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen Want ik zie haar nog niet staan Maar wat achter, een tent, achter de pilaren schijnt haar lachende De gezicht voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan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 Jij woont bij het spoor, en s'nachts, oelala. Je gaat het ritme door, ring, krik ring, krik ring. Zaterdag 20 april, de dag dat uh, in Zandvoort de zon uitbundig schijnt. En op het gasthuisplein plantenbakken geplaatst zijn tegen de hangjong. Ah ja, een dus gedenkwaardige een, dag dus. Ben. Een gewen, gedenkwaardige dag de 20e. Goedemorgen Zandvoort. Uh, niet vanuit het Hotel Hoogland, wegens technisch problemen, maar vanuit de studio uh, aan het gasthuisplein. Dus mocht je horen dat je wat wil zien. Uh, mocht je ook horen dat je in de uitzending moet komen als gast, kom dan naar het Gasthuisplein. Dom, ja. wat gaan wij allemaal doen? Ja, uh, nou, ik wilde eventjes alvast uh, vertellen wie er uh, meedoet aan dit programma. Ja, en dat uh, zijn Nivonne Roosendaal en Irene de Jager, die uh, de samenstelling uh, en redactie hebben gedaan. Presentatie uh, en techniek ben Zonneveld op dit moment. En wat, uh, mijn naam. Nummer... Dat kunnen wij niet, doen. Nee. Mijn naam is Don De Grebber. De onderwerpen van vandaag. Ja, hij beginnen. zit al in de startblokken. Of de, de, hij wacht op de geblokte vlag in feite. Dat is Erik Weijers die ons... Uh, uh, hij wacht eerst tot de lichten uitgaan. Oh ja, de lichten moeten uit. De lichten gaan uit en dan gaan we starten met ja. Erik Weijers. Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Erik. Wat, uh, wat er te doen valt. Na Erik gaan we praten met uh, Fred Kroonsburg over beperkingen van de kostenvergoeding in huishoudelijke hulp. Daarna... Uh, uh,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 Uh, ja, bij ons is dat met uh, de finale van het uh, winterkampioenschap. En dat was al begin maart. Uh, normaal uh, uh, warmen we ons daarna snel op aan, uh, aan het voorjaarszonnetje met de eerste evenementen. Hopen we uh, dat Pasen al uh, wat lekker weer is. En dat uh, de krogers al in bloei staan. Maar dat was dit jaar... Uh, wat minder het geval nee, dit... hoewel we, we niet mochten klagen met paarse overigens het was, het was best lekker weer en uh, een mooi evenement gehad maar ja, we we zijn schaam... inmiddels ja, zijn we eigenlijk al volop bezig met ons seizoen ja. er zaten genoeg mensen in de duinen met paarse, dus het was toch wel gezellig um, en leuk, goede races gehad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 Bijvoorbeeld de Open Cadet Club, dat zijn ook auto's uit het verleden die, die dan komen. Ja, die, die, die staan allemaal bij elkaar, hebben standjes, bekijken elkaar's auto's, wordt ook op het circuit gereden, er kunnen onderdelen gekocht worden. Ja, en ze hebben een natuurlijk, hoe Duits kan je het maken, een, een, een bier en braadhorst. Stand. Ja, ja, maar kortom, gewoon een hele gezellige Duitse dag. Ja, dag. Mensen ja. hebben zich prima vermaakt, het was ja. ook druk op de boulevard, ja. ook. Um, Dat uh, is geweest, dan gaan we naar uh, 28 april. ja.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 ...is alles wat op de circuit uh, staat en rijdt uh, van de Amerikaanse makelij. En natuurlijk hè, de Amerikaanse autosport, of uh, als je naar kijkt... Uh, ...buiten NASCAR en IndyCar, is vooral ook drag racing erg populair in, uh, in, in Amerika. En uh, ja, er zijn dus ook wat sprintjes met uh, van, die, uh, van die opgevoerde auto's. Dus wat meer rook, wat meer, uh, wat meer per kaas op het asfalt. En uh, ja ook een hele spectaculaire dag als je echt van, uh, van Amerikaanse auto's houdt. En kun, je, kun je daar uh, rond de paddock ook kijken naar ja. de muscle cars? Ja, absoluut. Die zijn heel erg toegankelijk. Uh, ook een, uh, een uh, heel aantrekkelijke entreeprijs. Want ik zeg uit mijn hoofd 12 euro. Mm -hmm. En dan kun je overal op de ski kijken. En kun je die auto's bekijken. En die mensen die met hun auto's daar staan. Hè, zowel uit binnen als buitenland. Want het trekt ook best wel wat, wat, wat buitenlandse bezoekers. Of mensen die met hun auto naar Zandvoort komen. Ja, die uh, willen graag hun uh, materieel laten zien. Ja. En uitleg geven over die auto. Ja. Oké. Okay.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 Formule 1 auto's uh, die tot 1985 uh, op Zandvoort gereisd hebben ook. Uh, zoveel mogelijk weer terug naar, uh, naar het circuit. Dat is waar we vorig jaar in dorp die uh, ja, hebben line jaar, op hebben gezien. Ja, klopt. Dat was vorig jaar hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Het is een grandioos succes geworden. We hadden 35.000 uh, bezoekers uh, dat weekend. Wow. Daar hadden we echt niet op gerekend. We, hadden, nou, we hoopten als, nou, als we de 20 halen, dan uh, maken we een dansje. Nou, het werden de 35.000. Dus het is een uh, week lang feest geweest bij ons kantoor. Uh, kun je je voorstellen. Dat kan je voorstellen. <laughs>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 Formule 1 team die naam hebben gegeven. Oké, het is eigenlijk een beetje een, een aanhangsel van. Maar wel uh, het merk. Ja, klopt, klopt. Er zijn natuurlijk weer een, een aantal uh, terugkomende dingen: zoals Italia Zandvoort Masters of Formula 3. Ja. Gaat daar nog wat spektakel gebeuren? Uh, ja, uh, Italia Zandvoort is natuurlijk al, al jarenlang eigenlijk een, een topper op onze kalender. Ja. Uh, met, uh, met vooral heel veel Italiaanse sportwagens. Uh, exclusieve auto's zoals uh, Ferrari, Maserati, Lamborghini.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 A1 Grand Prix serie werden ja. gebruikt. Ja. Uh, oh, die? Ja, ja. en die, die hebben nu, zijn nu voorzien van, van andere vleugels en uh, van andere, andere snufjes zijn wat moderner gemaakt. Maar in de basis zijn het uh, die monokoks van die auto's, ja. Ja. Uh, die ze daarvoor gebruiken. Dus ja, dat geluid is geweldig en uh, het is een hele spectaculaire serie. Ja. blijft uh, een, een hoogtepunt van het jaar, denk ik. De Masse of Formula. Daarna zien we de historische Grand Prix altijd weer goed. Gezien de tijd uh, moet ik het heel even afbreken, breken nog. Uh, de Masse of Formula 3. Is het nog steeds zo dat dat als kwijkschool gezien wordt? Uh, jazeker. Uh, nou ja, denk, Formule 3 is natuurlijk nog steeds... Uh, als je kijkt naar de autosportladder. Uh, die eindigt in Formule 1 als top. Daaronder heb je GP... 2 ja. en daaronder hangt Formule 3. Dus jij je zit net één treedje lager. Hebben we Nederlands talent op dit moment ja, in zeker. de Formule 3? Jazeker. We hebben zelfs een uh, Sandvoorts talent wat, uh, wat goed meedoet in, uh, in de Formule 3. Dennis van der Laar. Uh, die rijdt voor, ook voor een Nederlands team nog. Dus ja. dat is extra leuk. Uh, van Amersfoort Racing. En uh, die zal zeker aanwezig zijn uh, tijdens de Masters op Sandvoort. Okay. Als uh, slot. Um, ik zie heel veel uh, racefestivals. Maar ergens in het midden op 1 juni zie ik Klikfestival. Ja.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 Graag We je graag nog een keertje. Oké, okay, dank je wel. En wij gaan verder met ABBA. Money, money, money.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 Uh, zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En welke, welke partijen? Uh, uh, Cliëntenpartij. Nou, praktisch alle partijen. Noem ze maar op. Uh, ja. Uh, uh, cliënt, cliëntgericht werken. Uh, nou, uh, de, de meest mooie... Uh, spreuken kwamen, spreuken kwamen de op, de op tafel. Welzijn van mensen is belangrijk. En noem het maar op. En nu is het zover. En uh, dan gaat men gigantisch bezuinigen. En gaat men een hele...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 om hun kinderen uh, uh, te benaderen uh, en te zeggen... jullie moeten stofzuigen, jullie moeten dat doen. Ga niet de buren verplichten uh, om, uh, om hand- en spandiensten te leveren. Ze leveren al zoveel hier ah. in, in Zandvoort. Ah, de, wij, de, de, de vrijwilligersquota in Zandvoort is uh, hoog tot gigantisch, een maximaal dus, Gigantisch, gigantisch. Dus, hoe wil je dat dan nog uitbreiden? Nou, wij, wij zijn natuurlijk een jonge vereniging...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 Dus die hand- en spandiensten die de, de, de, zeg maar de woonomgeving gaat leveren... die zijn gewoon hard nodig uh, omdat uh, er niet meer geld bij komt. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja, ja, ja. Uh, je hebt een mooie poster meegenomen. Ja. Gaat die zo uh, voor de rond? Nou, uh, uh, misschien gaat die uh, in de nieuwsbrief komen van, uh, van uh, komend mei... van onze vereniging. En uh, het is een poster...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 Die zijn buitenschot terechtgekomen. We, we dwalen een beetje uh, van het onderwerp af. We gaan naar het algemeen politiek. Ja, maar het kost wel eens, kost even, geld. Het gaat heel veel geld kosten. Mag ik je één vraag stellen? En ja? dan, uh, Don. Uh, vind jij de raad daadkrachtig? Nee, men, uh, men is niet in staat om, uh, om, om de zaken waarvoor men zit goed aan te pakken. Ja. Ze moeten controleren. Dat is hun taak. Ja. En ze ja. moeten dingen uitzoeken. Dat is hun taak.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 ja, wel een politiek, maar niet Zandvoorts politiek onderwerp. Ja, daar gaan maar... we wel even tijd voor, denk ik. En eventuele aandacht. zal vragen achter de, ja, achter ja. de hand, waarschijnlijk. Ja, dat zou, oh, oh, zat nou, maar. Ik voorgaande... weet niet of we daaraan toekomen. Nee, het voorgaande onderwerp kan ik me dat levendig voorstellen. Ik denk dat je daar ook wel een uurtje over vol kunt uh, maken. Zeker. Ja, maar, uh, want dat is toch een beetje een nieuwtje. De oudere partij Zandvoort uh, zou benaderd zijn door de landelijke 50-plus partij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 het blijkt dat 50PLUS niet aan de gemeenteraadsverkiezingen gaat deelnemen. Dat is een besluit van hun eigen congres. Dus zoeken zij samenwerking met bestaande lokale partijen. En bij voorkeur natuurlijk, gezien hun naam en doelstelling, met ouderen, met senioren...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 je kan natuurlijk niet in je komende campagne zeggen: stem op de oudere partij, want wij doen ook iets voor 50 plus. Dus nou, dat, wordt, dat je... geven zij wel als advies mee. Ja? Hè? Dus de, ja, dat de, de 50 plus. ondergeschoven stemmen winnen. Uh, de 50 plus heeft geadviseerd: dus aan de lokale partijen te stemmen. De lokale oudere en seniorenpartijen. De stemmen Onze, te ja, geven. Ja, dat ja. is duidelijk. Ja. Ja. Terug naar de. Uh, heb je uh, uh, nog ja. wat over uh, deze samenwerking? Of zullen we even de. De huidige politiek doornemen. Uh, we hebben nog een minuutje of vijf, dus. <laughs> Tenzij Carl nog, nog iets hierover wil melden. Nou, die, die op... samenwerking is mij, is, mij, is mij wel duidelijk. Ja. Ik denk dat het ook voor de, uh, de luister duidelijk is dat er een, een, een soort samenwerkingsverband komt: oudere partij 50 plus. Ja.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 Ja, en het, het daar is het landen. CDA dan ook nog altijd bij. En Gelukkig wel, dag ja, Gbz. Daar staan daar, tussen die acties, stonden we eigenlijk volledig achter. En kan je kan je iets landelijk terugdraaien dan? Landelijk niet, niet dat kan maar niet. Maar binnen de gemeente een oplossing, okay. gemeentefinanciën een oplossing ja, zoeken. je kunt in je eigen kas natuurlijk altijd de gelden proberen te schuiven. Als je een wil hebben. Exact. Okay. Je ja, kunt anders er, verdelen en dat je de problemen die er zijn er wel mee oplost. Gezien, ja, we kunnen, uh, het, nee, nee, we kunnen de provincie vragen het ecoduct niet af te bouwen en dat geld te <laughs> gebruiken. Hebben, nou, die berg die wordt steeds groter geloof ik. Um, ja, nou, is, daar krijgen we geen geld ervan, dus dat, dat helpt niet. Het is 5 uh, voor 11 uh, en wij worden er om 1 uh, voor 11 uh, uitgegooid. Ja. Ik ga dezelfde vraag zelfs aan Fred Kroonberger. Ja. Uh, Vind jij uh, jullie raad daadkrachtig en besluitvormig?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 Carl, heel erg bedankt voor je toelichting. En uh, Dit is uh, waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat dit onderwerp te sprake komt. Nee, we dat we horen je nog een keer. Okay. Goed. Als het, gedaan, hè, Don. als het maar niet ons hart breekt, al die dingen. <laughs> Elton John en Kiki D.